In de jaren 50 brak ze door als actrice, maar ze was ook zangeres en fotomodel. Brigitte Bardot, vaak afgekort tot BB, was het Europese antwoord op de Amerikaanse Marilyn Monroe. Ze maakte bijna 50 films. Het landelijk vuurwerkverbod dat volgend jaar ingaat, valt bij de meeste Nederlanders goed. De Tweederde zegt in een onderzoek van het ANP voor te zijn. Voorstanders zitten vooral in de hoek van mensen die op GroenLinks-PVDA en Partij voor de Dieren stemmen. Kiezers van Forum voor Democratie zijn het vaakst tegen een vuurwerkverbod. In Breda zijn twee mannen opgepakt die op een parkeerterrein auto's hadden vernield. Toen een getuige de twee aansprak, stapten ze in hun bestelbus en trapten het gas flink in. De getuige moest opzij springen om niet geraakt te worden. Mensen die zagen wat er gebeurde, belden de politie. Ook vandaag wordt weer gezocht naar de vermiste Milan uit Heemskerk. De jongen van 16 verdween op eerste kerstdag. Hij kwam niet terug van een wandeling. Milan heeft een verstandelijke beperking en kan amper praten. Vermoed wordt dat hij vanuit Heemskerk naar Velsen-Noord is gegaan. Daar wordt vandaag gezocht, net als in Beverwijk. In het oosten en het noordoosten komt mist voor. Verder is het wisselend bewolkt met soms aardig wat zon. In de mist ligt de temperatuur vanmiddag rond het vriespunt. Met zon wordt het 2 tot 6 graden. Vanavond opnieuw mist. Dit was het nieuws op 538. Dat 5 verkeer door Flitsmeister, vertraging gemeld op de A1 Apeldoorn... richting Amsterdam bij Amersfoort Noord. Daar liggen voorwerpen op de weg en dat zorgt voor 22 minuten vertraging. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid oppassen op de A2 Amsterdam... richting Utrecht bij 37.4. Je hebt nog drie dagen om een oude jaarslot te kopen... en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bij bewust 18+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 Onda da fatta vi va bene Si tu la parla mi è americano Quando se fa la moda sotto luna Con madrene n'cabe di ai do più l'americano Die top 1000. 783. ...stonden ouders van kinderen met vingers in hun oren... ...bij een optreden van Roxy Dekker. Tijdje terug mochten Bas en Dylan van de 58-avondshow... ...iedere werkdag vanaf 9 uur bij Radio 58... ...een exclusief interview houden met Roxy Dekker... ...die je net hoorde in de 58 Party's tot 1000. Daarin ging het onder andere over een van de shows waar Dylan bij was... ...en die avond, een beetje dom van hem, was hij zijn oordoppen vergeten... ...en daar had hij direct spijt van. Maar niet omdat ze slecht was hoor. Ik heb dat zoveel gehoord en ik zag ook heel veel papa's en mama's met hun oren zo dicht staan. Maar ik dacht is dat dan omdat, omdat jullie vinden dat ik zo kut zing of zo? Weet je wel? Ik werd er zelf een beetje onzeker van. En toen na de show hoorde ik in één keer dat uh, ja. Ja, dat, het zo, dat het geluid zo hard was. Ja. Dat die kinderen zo hard meezongen. Het hele interview met Roxy Dekker en de 538avondshow. Check je op TikTok at 538avondshow. Gaan we door met de 538 Party tot duizend. Madonna like a virgin is onderweg. Enrique Iglesias en Pip dit yeah. is I like it en Riky Lese Pitbull y'all know what's coming we gon' set it off tonight yes sir so. set the club on fire yes sir and Riky Holla at him like girl please excuse me if I'm coming too strong but tonight is the night we can really let go my girlfriend's out of town and I'm gone Alone. Your boyfriend's on occasion and he doesn't have to know Misbehaving, oh. Trying to keep my hands off. you, begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time time to pass. Cause we'll never get. I'm on Miami boy, you know how we play I ain't playing with you, but I want to play with you get me, got me good Now watch me, It's a different species Me and DC, let's party on the White House long Tiger Woods, I'm Jesse James It was Pitbull all night long Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on Va fuera, pa la <laughs> calle Dale tira me ese baile Dale tira me ese baile I see you watching me You see me watching you I love the way you move I like them things you do Don't like, Stop, baby. Just keep on shaking love. stop, baby. Why stop, baby? Until you get enough? <laughs> Titels op 1000. 100 TWAVE 781. Die 1000 Majestic, Bonium en 10. Hey, vanaf morgen bij 538, 538 Stemmenjacht. Jouw kans op 10.000 euro. Eén gouden koffer, één stem om te raden. Je weet dat jij het jaar wel met dit waanzinnige geldbedrag aanmelden. Doe je via 538.nl om mee te spelen met de Stemmenjacht. Ja. Even terug. op 778 in de 538 party top 1000. Je hoort zometeen welke hele dure fout Afrojack maakte. 45 minuten na pinnen van een hele, hele, hele dure bestelling. Begin de dag met een lach met de 538 Show. Morgen om kwart voor tien. Even bellen met Peter Heerschop. Freddie Mercury die blijkt een geheime dochter te hebben. Daar zijn ze nu achter. Ja, ze kwamen erachter omdat ze precies dezelfde snor heeft als Freddie. En daarmee stond ze te stofzuigen op I Want to Break Free. De 538-ochtendshow is er morgenochtend weer. Radio 538.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 En je koopt hem nu met een flinke cashback. Hoppa, nog een voordeel. Upgrade je wc en pak een cashback mee. Kijk op gebrid.nl slash wc-upgrade. Het zijn de GEGA-deals bij Simple. Zo krijg je nu 30 GIG en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op Simple.nl. Upgrade je wc en pak die cashback mee. Kijk op gebrid.nl slash wc-upgrade. Geniet maar even van dit McDonald's-momentje. <lacht>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 David Geta, hero in de 538 Party Top 1000. Dit is een dag waar Avril Jack liever niet aan herinnerd wordt. De 538 Party Top 1000. Het gaat in dit geval om 27 februari 2013. Op die dag maakte hij namelijk een van zijn allerduurste fouten ooit. Hij had namelijk net een nieuwe Ferrari afgerekend. Dat is een hele dure jongens. hele dure sportauto's. 45 minuten na het binnen rijdt hij weg. Hele auto, finaal in de prak. Ooi oei, oei, oei, oi. kwam door een olievlek op het weg. En daardoor raakte hij een slip. En zo, happatee, de vangrooi. Is trouwens wel een perfect voorbeeld voor hier met je rekening. Hè? Een rekening met een mooi verhaal. Mocht jij ook nog zo'n rekening hebben, of een bon, of factuur... stuur hem in via 538.nl. En wie weet gaan wij hem wel in januari betalen. De 538 Party tot 1000. Op 538.nl check je trouwens ook de hele lijst van de 538 Party tot 1000. Daar had je bijvoorbeeld kunnen zien dat Samuel Belten eraan komt. Of wat dacht je van Party Animals met Aquarius? Eerste Asher caught up in de 538 Party tot 1000. Op 775. Oh, oh, oh. Up, oh, up, you, up, oh, yeah, oh, oh, you know Papa how we Papa, do Papa, this. Yeah. Yeah. I'm the kind of brother who've been doing it my way, getting my breath for years in my career. And every lover, yeah. In and out my life, I hear love and left and tears without a care. I was so sure that it wouldn't happen to me cause I know how to put it down. But I was so wrong. This girl with me, she really turned me out. My body was so tight, looking for it right in the daytime with the flashlight. But who be yeah. the same? This girl's oh. She's tapping my style. is op 773. Hé, hey, alles tijdelijk kristkasten door elkaar heen. Lekker toch, die 538 Party top 1000 tot en met Oudjaarsdag. Geniet je van de lijst. Dus nu tijdens het opruimen van de kerstpullen en woensdag gewoon tijdens het maken van de oliebollen En de appelflappen, lekker. Als je erover over hebt, laat me weten. Ik kom even langs. Anita checkt in via de gratis 538-app. Stuurt dat ze onderweg is naar het werk voor de laatste shift van het jaar. Daarna even lekker twee weken vrij. Nou, geniet ervan. 538. Favorite. Zometeen in de 538-party. Top 1000. YouTube. eerste 538-favorite voor deze week. Taylor Swift en Open Light. I had bad Of TV Save it. Oh, what time is it? You lifting me up, that open me now Oh, I'm addicted to taking your lives I'm breathing you in, you're smoking me out And I feel like I'm coming down You only call me after midnight It's not right You only call me when you're high.